Marianne Koukoek met het NOS Journaal. De Franse politie heeft huiszoeking gedaan bij Liliane Betancourt, de steenrijke erfgename van het L'Oréal-imperium. Er is gezocht naar aanwijzingen voor geheime donaties aan Nicolas Sarkozy toen die nog burgemeester was van Neuilly sur Seine, waar Betancourt woont. Ook andere conservatieve politici zouden grote bedragen van haar hebben gekregen. De bron daarvoor was de voormalige boekhoudster van de miljardaire. Die zei dat ze in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van drie jaar geleden... 150.000 euro apart moest houden voor de beheerder van de campagnekas van Sarkozy. De president noemt de beschuldiging pure laster. Er wordt volgens hem een campagne gevoerd om de regering in discrediet te brengen. En dat uitgerekend in een tijd dat er ingrijpende besluiten nodig zijn. Onder meer over verhoging van de pensioenleeftijd, zei Sarkozy op de Franse tv vanavond. Bij Nieuwe kerk aan de IJssel is een lek ontstaan in een veendijk. Daardoor is een weiland ondergelopen. Achter de dijk ligt een ringvaart die in open verbinding staat met meren in de buurt. Met graafmachines is het gat in de dijk dichtgemaakt. Door de hoosbuien van de afgelopen dagen ontstond extra druk op de veendijk bij Nieuwe kerk aan de IJssel. Vermoedelijk zocht het water een weg via het gangenstelsel van een mol, waardoor aan de andere kant ook een gat ontstond. Sinds eind vorige week houden de waterschappen de Veendijken extra in de gaten... omdat er door droogte van de afgelopen tijd scheuren kunnen ontstaan. In de Amerikaanse stad Albuquerque heeft een man vijf mensen doodgeschoten. Daarna pleegde hij zelfmoord. De man stormde het bedrijf binnen waar hij vroeger had gewerkt en begon te schieten... Onder het personeel brak paniek uit. Tientallen mensen vluchten de straat op. Vier mensen raakten gewond. Het motief van de schutter is onduidelijk. De politie van Albuquerque gaat ervan uit dat hij een relatieproblemen had. Een van de slachtoffers zou zijn vriendin of zijn ex-vrouw zijn. Het weer. Vanavond lokaal nog een stevige bui. Vannacht wordt het droog bij 13 graden. Morgen wisselend bewolkt met lokaal kans op een lichte bui. En dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journal.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 tweede in, uur in het tweede uur tien over tien tien over tien heerlijk het zwarte maandag ja met uh... wat vond je ja. daar, wat vond je daar nou van Robben dat hij zo mooi voor die keeper oog in oog Nee, ik, ik ga er Ja, ik, laat ik het zo zeggen, ik heb een beetje alle spannende momenten ge gemist. Want elke keer als er een spannende moment was, was ik. En nee, dan was jij zo <laughs> ja. ja. Het moment een... dat, uh, dat in de 125ste minuut of zo, of dat Stegenburg een goede redding maakte, zag ik Pascal mijn tafel uh, <laughs> schoonmaken. En ik tot aan mijn ogen dicht. Yes! <laughs> Pascal niet meer teruggezien. <laughs> nou, ik ben al continu bij ze geweest, jongen. <laughs> Ja, nou, dat is goed. Ja, nou, ik moet ja, er zeggen, zeggen, de mensen waren tevreden dat ik uh, voor hun wilde komen werken. Dit was bij? Ja. Café, 4. Café, 4. Café 4. Café 4. Café 4. Beetje langzamer. Uh, passanten. Ja. <laughs> ja, ja, maar ja, weet dat, je. Dat het is, is wel een is... mooi voordeel dat ze een groot raam hebben. Je ziet alles voorbij lopen. Het ja. is wel een beetje stil op straat nu. Maar... Heel stil. Maar ja, maar dat door de zijn de we weg, nu dan ja. op Maar ja, even op terug te komen op de wedstrijd. Ja. We zijn er wel geen eerste, maar we zijn wel tweede. Ja, daarom. Waarom staan wij? Waarschijnlijk staan wij op de tweede plaats in Spanje op één. Omdat Spanje en EK en WK heeft gewonnen. Nou, ja, we in staan in ieder geval op de ranglijst. Ja. We hoog aangeschreven. Ja, daarom. Staan we wij, tweede of zo? Nee, ja, nee, dit valt tegen hoor. Ja? Wij staan ergens op de achtste of de zevende nee, plaats. Nee, staan... ik, heb, ik heb gezien. Ja. Ik heb die Meneer? Uh, een tijdje terug. We voor... staan, wij staan vierde. Vierde? Ja. Vijf. Vijf. Vind ik ook goed joh ik vind, maak me allemaal niet uit, maar we, maar we zijn in de top team, daar gaat het ja, om. daar gaat het toch om. Yes. <laughs> en we zijn een klein kikkerlandje met hele goede spelers. Daarom. En Bart ja. van Marwijk mag best. Ja, ik, wil, ik wil niet veel zeggen, we zijn wel klein uh, qua land, maar we hebben wel grote namen. En mensen heel groot. in het algemeen. In heel veel. Ah. Moet je kijken, overal in de wereld uh, varen baggeraars van Nederland. Nou, ja, het is toch zo? Nou, <laughs> is alle, zo alle muziek die door heel Europa gaat. Komt eerst allemaal door Nederland. En als wij het mooi vinden, gaat het allemaal door Europa. Ja, Waarvan denk je dat we altijd eigenlijk. Laat uh, ik het zo zeggen. Als ik denk waar de mic nu zit, dat je misschien muziek van vorig jaar hebt of zo. Ja, precies. Ja, nee, dat, dat heb ik, ik heb op mijn werk Spaanse stagiaires. En die komen met. Uh, uh, day and Night. Que si en ja, nou, dat was helemaal. Dat uh, vonden vond ze helemaal geweldig. Ik zeg nou. Dat is van een paar jaar terug hoor. Ja. Ja, ik wou ook zeggen, dat is wel hele tijd bij ons. Ja. Maar die vond het nog steeds geweldig en zo. Daarom. Nou, ik uh, ga straks, als we weer terug zijn, ga ik even bellen. Ga ik naar mijn uh, kamp. Soberkamp, ja. Mijn, zomerkamp. Door. mijn zo ja. Ons thema, zou ik erbij zeggen, is casual. Casual. En voor ons, dat vertaling voor ons is gewoon lui. Oh ja. Ja, ja casual. het Hotel Casual, je had beter een andere naam van kunnen hebben. Ja, bedoel, uh, ja, weet je hoe het is ontstaan? Wij stonden zaterdag bij de bus en iemand vroeg: wat is jullie thema? Casual. Uh, uh. Casual. <laughs> dus uh, ja. Gewoon lekker, normaal, niks doen. Ja, het, doen. Is, het is voor ons al lange vakantie dat we niet hoeven te werken een week. Dus, uh, ja, <laughs> <eigenlijk> ideaal, <hè? laughs> ja, ja, ideaal hoor. Ideaal. Ja, ideaal. Dus uh, nou, we doen nog even een paar lekkere nummertjes en dan uh, gaan we even bellen naar uh, het kamp. the drums Tarari <inaudible> <inaudible> Tarara Okay, you're ready to party. You're ready to rock the house topside down. You're ready to ta ra ra and ta ra ra, alba and chichi dog. Ta and ta ra ra, alba and chichi dog. Ta ra ra and ta ra ra, alba and chichi dog. Ta ra ra and ta ra ra, alba and chichi dog. En ben je tarari, comme comme ça. Nu aankomt. Dat is een nummer die heb ik eigenlijk uh, vandaag afgemaakt, ja, afgerond allemaal. Het is, uh, ik heb hem aan heel veel mensen laten horen en eigenlijk iedereen vindt hem tot nu toe leuk. Dus ik ben benieuwd uh, wat, het er gaat van, uh, wat er gaat van, wat er gaat komen. Ja luisteraars, ja, luisteraars kunnen natuurlijk een uh, ja, of een belletje geven naar de studio om te vertellen wat ze ervan vinden. Ja, of of uh, een berichtje sturen op uh, de huispagina ja, natuurlijk. Ja, dat een. Ja. en ze kunnen altijd e-mailen op uh, info-knockoutfm.nl Kijk, Kijk, dat is nou de reclame. Hé, <laughs> daar staat ik uh, op te wachten. Jongens, jongens, jongens. <laughs> We gaan lekker luisteren. Uh, voor dit nummer. Iemand. Dus uh, als je dit hoort en uh, je kan heel goed zingen of je kent iemand die heel goed kan zingen. Het liefst een uh, man. Ik, uh, mannenstem is denk ik wel hier mooi bij. Dus, en waar uh, moeten ze dan heen gaan als ze, het, uh, dan, uh, als ze het weten of kunnen? Nou ja, misschien via, via dit, uh, dit radiostation uh, dat het uh, doorgestuurd kan worden. Ja, nee, ik dat... denk dat we het wel op het site gezet hebben, want uh, het is wel uh, goed zoals dus als je er iets weet, of iemand weet, ga eventjes naar KnockoutFM en daar sta, ja. gaat het denk ik wel staan. Niet ja. meteen, want uh, Robby is natuurlijk uh, op vakantie. Die uh, moet het inderdaad allemaal gaan regelen. Maar ga wel naar de site, naar, ja, nee, of maar naar, maar... Naar, uh, naar de Hive-site. Jij weet die uit je hoofd toch? Uh, nou ah, Dat is makkelijk, dat weet ik nu ook. <laughs> Wist je dat dan gewoon niet, jongen? Ja, oh, ik, oh, ik zit er net zwarte. bij, ik moet nog even warm draaien. Ik moet nog warm draaien, vandaar dat je nog, nu nog aan de thee zit. Ja, daarom. Het is net alsof het ochtends is. Oh. Het, is op, het is al uh, donker buiten. Donker? Oh. Oh, best wel een beetje bang nu. Ja? Moeten we kinderen zijn voor jullie? Dat <laughs> is voor mijn tijd. Voor oh, jouw ja, tijd. Een tweet als Asterix even. en Obelix, want vorige week kreeg ik bijna een klap omdat ik het niet <laughs> wist. <laughs> ah. Ja, we, ja. Hadden het, we hadden het theme van de video van Asterix en Obelix vroeger. Ja, okay. En uh, dat kon ik even niet herkennen, dus dat Mike en ik hebben hem even uh, een lesje geleerd. Toch wel? Ja. ja. En wat hebben jullie dan uitgesproken met hem? Even zijn huid volgescholden. <laughs> maar daar was deze dan van? Sorry, ik pak even de... Jezus. Nee, dat is het niet. Hele dat is niet bekende trans b Baywatch. Juist. Ja, Juist. Ik denk dat... Ik, ik ken alleen het beginstukje, maar als je oh dan je verder bent, dan zit je te denken Ja, van, Ja, dat deze ken ik wel. Die toch wel echt mooi. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. Oh. Ja, ja nou, nee. Ik als, zeggen, het, uh, als ik het refrein hoor, dan ken ik het wel. Ja, daarom. Dat was lastig dus eigenlijk even een ah, kort okay, stukje okay. van het refrein. Maar we gaan nu gewoon weer lekker ah. verder met het programma met de normale muziek te luisteren. Ja. <laughs> <laughs> Such is life. Feel Beautiful life. I see you. Yeah. I'm making changes now.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 And I will be. Sydney presenting Mixtape 6 Uh, dit is van Willy Sydney. Dit is uh, een van de DJ's van ons uh, live programma Sea It op vrijdagavond tussen 9 en 12. Ruim een uur deze mis, maar we zitten uh, dat gaan we niet redden met het programma. Dus ik uh, weet niet waar we zo meteen nog een keer de programming maken om dat belletje in de uitzending te halen. Ja, ik ga het zo nog even een keertje proberen en je uh, uh, hoort ervan. Ja, Oké, okay. maar nou, we zullen dan hem afwachten dan. Hè? Komt helemaal goed. Tot okay, zo. Doos, tot zo. Apple, Elstack, The Promised Land. Leuk. Goed hoor. Classics. Ja, dan kan je verwachten met mij dat je alleen maar classics krijgt. Ja, dat uh, hebben we een beetje door, maar het is ook wel een, een keer leuk. Is niet erg. Leuk is voor een weekje. Nee, zo, zo met Mike en ik op een paar moment ook al zitten denken van, weet je wat, gaan we gaan met Mike en ik missen twee tweeën kijken voor een programma. Maar ja, dat, het probleem is al opgelost. Om het zo maar te zeggen. <laughs> dus uh, nou ja, probleem, geen probleem. Het is nog steeds een leuk programma moet ik zeggen. Luister je en, uh, elke week dan? Ik luister helaas niet elke week. Want maandagavond is eigenlijk, om het zo maar te zeggen, de enige van de weinige zuipavond. avond. Sijpavond. Nee, Sijpavond nee, niet. Dan is het wel lang en uitgebreid op de bank hangen. Oh. En film kijken. Terecht. Terecht. Terecht. Ja, voor de rest heb ik alleen maar vaak drukke weekenden, joh. En uh, door de week ben ik veel met evenementen bezig. Dan zou ik zeggen, maandagavond is een van de weinige avonden dat ik echt van tijd voor mezelf heb. En die zou ik graag zo willen houden. Schandalig, maar, uh, schandalig. Ja. maar we hebben nog steeds de scharste hier in de studio en uh, hij wilde nog steeds uh, een nummertje van hem uh, aankondigen. Ja, nou ik ga nu eventjes uh, live mixen, is de bedoeling. En, Zeker, uh, apparatuur zit helemaal klaar. Alles helemaal top, op en top. Ik zou zeggen, zeg ik zou zeggen kondig hem aan, ga alvast staan. Doe ik simple game with all your broken rules i'm calling out your name but my heart you still refuse Cause she was living a vida no god. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like what? Baby, Moya, your butt, butt, I think I'm singing again. She had dumps like a truck, truck, truck. Dies like what? All night long. De beat. Met lekker bezig. Harde beats. Klinkt, uh, heerlijk. Zoals jij jaren ja. altijd zegt, bij ouden van harde beats. En dat is ook wel een beetje waar. Dat is echt waar. Ja, daarom. Dus, hé. Blijft klinken, maar... Uh... Hoor, ik, hoor ik daar een stukje en rond dans? Kijk. <laughs> ja, ja. Maar hoe heet het? Uh, ik denk dat wij heel even, omdat we zo weinig tijd hebben... Sorry. Ja. Uh, het is toch niet erg? Oh, gelukkig, dus, uh, gelukkig. gelukkig. we hebben jou, uh, geen boze gezichten hier oh. gaan We gaan hem helaas even wegdraaien Ja, wij uh, moeten Mike nog even op de kast jagen Ja, ja. Oh, hij is er niet, hopen dat hij luistert Mike ja, als hij, je luistert Hij ging luisteren via internet hoorde je Dus, ik uh, ah, Oké okay. ja, Misschien is hij nu wel uh, Hola Mike, kom en staan. Op het, uh, op het zwijf... strand of op het in het, uh, in het, het zwembad Zo met twee, twee meiden de Misschien zitten wij zijn neukplaat wel te draaien dat zou kunnen, hè? Maar Maite, deze is voor jou dus. Ik stook mijn microfoon weg. Hey, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee. Hè? <laughs> maar uh, ja. Deze Mike en tony -loze uitzending. Zit er weer op. Ja, bijna. Bijna. Ja. Nog uh, een minuutje of drie. Snel gaan. Oh, ja, We gaan gegaan dat avondje. Ja, ik vond het hartstikke gezellig. Zeker. Zeker. Ja. Dat en, is een uh, andere uitzending dan anders. Ja, ja, ja. ook weer goed om mee te maken. sowieso weer nieuwe contacten gelegd met uh, nieuwe mensen. Ja. Zeker, en, uh, het blijft belangrijk dat soort dingen, contacten leggen ja, met ja, mensen. Ja, dat is zeker. Je bij je op school zeiden ze dat networken. Networken. De connecties networken. moet je connecties. hebben nu. Hè? Nou ja, je hebt net gezien uh, hoeveel connecties ik allemaal heb. Ja. Even snel. <laughs> <Ja>. <laughs> Qua tv's toch? Heb je veel. Uh, ja. Nou ja, ik zit regelmatig op evenementen in diverse locaties. Ik heb uh, permanent, uh, ik zit in Alkmaar, ik uh, heb een aantal jaren in Weert gezeten. Ik heb in het verleden zelfs Pinkpop gewerkt. In Lowlands gewerkt. Erg lang terug. Ja, ah, dat is wel leuk. Ja, daarom. Dus ja. op die manier kan ik me van prima vermaken. En ook ja. daar weer leuke mensen opdoen. Uh, Dommel mondreclame krijgen we andere evenementen erbij. Ja, nou dus echt uh, leuk. Ze, ze mh, altijd weer. leuk om op uh, die manier mensen te leren kennen. Ja, ja. daarom. En uit te breiden. Dus en uh, ja. Dit vol Volgende week is Mike in ieder geval terug. Kijk ja. aan, gezellig. En ben ik helaas weg. Ja. Ga jij weer weg. Uh, uh. uh. ga jij nou weer heen dan? Ja, ik heb jaren twee weken. Het begint weer uh, voor de kinderen de 19e, maar voor ons begint het de 17e. Moeten we alles voorbereiden. Uh, dat dus is allemaal heel erg leuk. Okay. Ja, ja. ja wordt weer leuk. In centrum en in Noord. Natuurlijk allemaal naar Noord gaan, want daar hebben we de leukste begeleiders. Is dat zo? Waaronder ik. <laughs> Dus bij Regiade, je gaat naar Noord, want daar is Kevin. Noord, Noord. Dus uh, voor alle ouders die nog luisteren, stuur je kinderen allemaal naar Noord, want daar is veel leuker. N -O -O -R -D. N-O-O-R-D. Noord. Nou, Lingo. Nou, heren, ik ga nog één uh, afscheidsliedje draaien voor jullie. Gezellig. Ja, dankjewel uh, Pascal voor de draaien vandaag. Ik, Alsjeblieft, ja, Mike, als je zeker. dit hoort. Jullie hebben het gehoord: het Circus staat dit is voor jou. Verbouwt, en dat betekent ja. dat we daarmee naartoe moeten en dat Radio Bassinaderen gaat stoppen met deze uitzending. Ja, de uitzending is bijna afgelopen, Moet je huilen hoor. Want wat er ook gebeurt... Altijd blijven lachen. Ja, wij hopen dat het een afscheid wordt van korte duur. Want over een paar dagen, dan zie je ons weer op de televisie. Of je hoort ons op de radio. Of je ziet ons ergens in het land, in het theater. En daarom zeggen we tegen alle vriendjes en vriendinnetjes... Dag vriendjes, dag vriendinnetjes...